Ondanks de massale protesten afgelopen weekend... gaan de brandstofprijzen in Frankrijk niet omlaag. Volgens premier Philippe staan er ter compensatie... voldoende belastingverlagingen tegenover. Sinds zaterdag is er in Frankrijk hevig geprotesteerd... tegen de hogere brandstofprijzen. Daarbij vielen één doden en 227 gewonden.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 De zes Greenpeace-activisten die vast werden gehouden... op een vrachtschip met palmolie zijn weer vrij. De kapitein zette de actievoerders vast... nadat ze zijn schip hadden geënterd voor de kust van Spanje. Ze voerden actie tegen de gevolgen van palmolieproductie.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 Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, six, six, six, six, six, six, six, Even het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. When I think back on these times And the dreams we left behind Glad cause I was blessed to get to have you in my life when I look. I can tell by your eyes That you've probably been quiet I'm <laughs>